11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het failliete aviodroom in Lelystad heeft mogelijk toch nog toekomst. Ongeveer twintig partijen hebben de handen ineengeslagen... om het luchtvaartthemapark te redden. Het zijn fondsen, verenigingen, particuliere bedrijven... en de gemeente Lelystad. Er zou een stichting moeten komen... die de collectie klassieke en moderne vliegtuigen gaat beheren... om te voorkomen dat die in februari wordt geveild. Daarnaast wordt gekeken naar de exploitatie van het aviodroom. Redding van het park kost volgens de verantwoordelijke wethouder van Lelystad een paar miljoen euro. Een week geleden was het aviodroom voor het laatst open. Het Schmalenberg-virus is vastgesteld bij schapen op 27 bedrijven. Al anderhalve week geldt een meldplicht voor boeren die vermoeden dat hun vee is besmet. Staatssecretaris Bleker schrijft aan de Tweede Kamer dat meer dan 100 bedrijven zich hebben gemeld. Ruim de helft wordt nog onderzocht. Op een aantal boerderijen kon de aanwezigheid van het virus niet worden aangetoond, maar dat betekent niet dat de dieren niet besmet zijn. De Voedsel- en Warenautoriteit verwacht dat het aantal besmette bedrijven verder oploopt als een nieuwe test beschikbaar komt. Het virus veroorzaakt ernstige misvormingen bij lammeren. Het RIVM noemt het zeer onwaarschijnlijk dat het Schmallenberg-virus overdraagbaar is van het dier op mens. De meeste Turken in de vier grote steden die een inburgeringscursus doen, maken die gewoon af. Uit een inventarisatie van de NOS blijkt dat 80 tot 90 procent van de deelnemers doorgaat. De rechter heeft bepaald dat Turken die in Nederland wonen of die hier naartoe willen komen, geen inburgeringscursus meer hoeven te doen. Toch vinden veel cursisten de inburgering nuttig. Turkse organisaties moedigen hun achterban ook aan om gebruik te maken van het aanbod aan cursussen, om op die manier vrijwillig te integreren. Of theater het speelhuis in Helmond na de verwoestende brand van gisteren kan worden herbouwd is onzeker. Het zal heel lastig worden, zei burgemeester Jacobs op een persconferentie. De restanten van het theater zijn nog te onveilig om er onderzoek in te doen naar de oorzaak van de brand. Als meest voor de hand liggende oorzaak wordt kortsluiting in apparatuur in het speelhuis genoemd. De brand heeft volgens de gemeente voor miljoenen schade aangericht... Burgemeester Jacob zei dat 13 van de 50 huishoudens... in de nabije omgeving van het theater geen inboedelverzekering hadden. Of Helmond bijspringt met het vergoeden van brand- of waterschade... is nog niet duidelijk. Twee mannen uit Drachten zijn aangehouden na het afsteken van een vuurpijl... met een muis eraan vastgebonden. Agenten zagen de twee met iets knoeien in een steeg en vonden dat verdacht... Ze volgden de mannen die even later op een grasveld vuurpijlen afstaken. Toen de politie hen daarop aansprak, zagen de agenten een afgestoken pijl liggen die niet van de grond was gekomen. Op de vuurpijl zat een nog levende muis die met tape was vastgemaakt. De verdachten hadden nog meer muizen bij zich die ze net bij een dierenwinkel hadden gekocht. De twee mannen uitdrachten zitten vast. Hongarije negeert bezwaren van het IMF en de EU... en vergroot de greep van de regering op de centrale bank. Er is een wet aangenomen om het aantal toezichthouders bij de bank te vergroten... en die toezichthouders te laten benoemen door het Hongaarse parlement. Premier Orbán heeft daarin de absolute meerderheid. Ook komt er een fusie tussen de centrale bank en de financiële toezichthouder. De nieuwe bankpresident wordt een bondgenoot van Orbán. De huidige bankpresident die de steun heeft van de EU is fel tegen de nieuwe wet. In Nigeria zijn bij een bomaanslag op een moskee zeker vier mensen om het leven gekomen. Het explosief ging af toen moslims de moskee verlieten na het vrijdaggebed. De aanslag werd gepleegd in de noordelijke stad Maiduguri. Dat is een bolwerk van de extremistische moslimorganisatie Boko Haram. Die groepering pleegde met kerst aanslagen op kerken in Nigeria. Daarbij vielen meer dan veertig doden. Uit angst voor nieuwe aanslagen hebben veel kerken hun diensten rond de jaarwisseling afgelast. Een woordvoerder van het Nigeriaanse leger heeft tegen de BBC gezegd dat Boko Haram ook achter de aanslag op de moskee zit. Die organisatie pleegde al eerder aanslagen op rivaliserende moslimgroeperingen. De ANWB waarschuwt Nederlanders die morgen voor de wintersport naar Frankrijk vertrekken voor drukte en gevaarlijke weersomstandigheden. In het gebied rond de Mont Blanc heeft het al flink gesneeuwd en er wordt nog meer sneeuw verwacht. Lokaal kan in de Alpen vannacht tot wel een meter sneeuw vallen. De Franse Weerdienst zegt dat er een grote kans is op lawines. Toegangswegen naar wintersportplaatsen als Chamonix en Albertville worden waarschijnlijk tijdelijk gesloten. De problemen kunnen worden verergerd... doordat morgen de wisseldag is van veel Franse accommodaties, zegt de ANWB. Het weer vannacht bewolkt en regen. Morgen is het grijs en druilerig met soms wat lichte regen. Middagtemperatuur tussen 5 en 10 graden. Ook morgen nacht tijdens de jaarwisseling blijft er kans op wat regen. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Op nieuwjaarsdag wordt het 12 graden. De dagen daarna een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter.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 Rabobank, een bank met ideeën. Tijdens de feestdagen zijn de Nederlandse militairen in het buitenland ver weg en zonder hun geliefde en familie. Ik hou ontzettend veel van je en ik hoop dat je snel naar huis komt. Jan Slachter reist met persoonlijke wensen en groeten van het thuisfront af naar Kabul en Mazar-e-Sharif. Hoi lieve papa. Missie Max, zondag 1 januari om kwart over vier bij Max op Nederland 1.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 Buiten is het 4 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. In 2008 werd het Nationaal Historisch Museum gesticht. Per 1 januari 2012 wordt de subsidie stopgezet. Het museum dat er nooit is gekomen is vanaf zondag officieel geschiedenis. Zou zo'n historisch museum de geschiedenisboeken eigenlijk halen? Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. In ons land horen we al een paar dagen heel weinig van politici. In Spanje is het heel anders. Daar maakte de nieuwe premier een bezuinigingspakket bekend van 16,5 miljard euro. Wat gaat daar veranderen in Spanje? En hoe beleven de Spanjaarden de jaarwisseling? Zijn ze depressief? Zoals veel Grieken of zien ze het nog zitten. En de Italianen, hoe kijken zij naar 2012? We praten daarover met namens de Grieken historicus Kees Klok... namens de Italianen-correspondent Rob Zoutberg... en namens de Italianen Bas Mesters. Het imago van de voormalige Amerikaanse president Richard Nixon... kan dat nog slechter? Ja hoor, dat blijkt te kunnen. Uit een nog te publiceren biografie zou blijken dat die opdracht gaf... een journalist te vermoorden en dat hij een intieme relatie onderhield... met een man met maffiacontacten. Amerika-deskundige Willem Post en correspondent Michiel Vos... praten ons bij. Om vijf voor twaalf voor de laatste keer aandacht voor een decemberfeest. Vandaag Sint Sylvester. Maar eerst voor alles een overzicht van het nieuws van vrijdag 30 december. Het was een van de grootste betogingen tegen het bewind van de Syrische president Assad. Tienduizenden demonstranten riepen om zijn vertrek. Sommige betogers eisten zelfs de executie van de president. Er werd in het hele land geprotesteerd, ook vlakbij de hoofdstad. Dat is wel iets. En je in een moment grote die dan worden. De demonstranten voelen zich gesteund door waarnemers van de Arabische Liga. Maar volgens de Syrische oppositie hebben die alleen invloed als de regering ze steunt. Helmond is wakker geworden met een fikse kater. Het markante theater, het Speelhuis, is verwoest door de brand van gisteren. Ik heb gisteren eerst staan janken en toen heel kwaad geworden. Zonder begrip. Het doet heel erg pijn. Ik ken elk hoekje in dat gebouw en Ik kan niet verwachten dat het zo'n impact zou hebben. Er zijn ook Helmondes die nuchterder reageren. We zullen het moeten accepteren en we proberen het weer op te bouwen. Dan moet ik er zelf de laatste steen aan bijdragen. Het wordt een bijna onmogelijke klus, weet de burgemeester. We moeten er toch heel erg rekening mee houden... dat de, het constructieve deel van, van het speelhuis zodanig is aangetast... dat herbouw alleen nog maar tot theoretische mogelijkheden behoren. De zoon van architect Piet Blom is optimistischer. Ik denk dat op basis van de gegevens die er zijn... bestektekening en aantal werktekeningen... is het redelijk eenvoudig te reconstrueren. De politie gaat tijdens de nieuwjaarsnacht vrijwilligers inzetten om relletjes te voorkomen. In Den Haag is daar succesvol mee geëxperimenteerd. Voor hun is het misschien ook van, joh, die kent mijn vader, die kent mijn broer. Ik kom hier ook uit de buurt en zijn vaders staan erbij, hun broers. Eh, en noem maar op. En dan is het gelijk voor hun ook geen, ja, niet meer interessant om iets geks te doen. Ook via internet houdt de Haagse politie tijdens Oud en Nieuw de vinger aan de pols. Wij hebben gewoon het politiesysteem gekoppeld aan de sociale media... En zo kunnen we uh, sneller reageren op datgene wat er gebeurt. Het is toch sneller 2012 dan u denkt, want het is vandaag zaterdag 31 december. Althans in Samoa, een eilandenrijk bij Nieuw-Zeeland. Door een dag over te slaan, hebben ze daar nu dezelfde tijd als in Australië. En dat is goed voor de handel, zegt de premier. Er zijn many individual businessmen who have indicated to me that uh, the move is uh, very, very beneficial for the business. En over business gesproken, de business wel te verstaan, daar gaat het slecht mee. Niet alleen bedrijven en burgers hebben last van de crisis, ook op de wallen merken ze het. Uh, de vaste klant kwam één keer in de week, later kwam die één keer in de twee weken, nu komt die nog maar één keer in de twee maanden. En volgens de prostituees is, er, is de drukte voor de ramen een betere graadmeter van de economie dan de AEX-index. Alles merk je het eerst in de peeskamer, ook als er een opleving is. Dan heb je wat meer klanten, ze zijn wat vriendelijker, ze zijn wat aardiger. Ja, dat is de Wallenindex. De Wallenindex is, kun je beter naar luisteren, denk ik, dan uh, naar de beurs. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. <grootstrangezies> Precies, vijf jaar geleden werd Saddam Hussein opgehangen. Daar hoorde u het geluid van. Bertus Hendricks is Midden-Oosten deskundige verbonden aan instituut Klingendaal. Bertus, goedenavond. Goedenavond. Hij is er in Irak stilgestaan bij die executie vandaag? Nou, um, ik heb daar heel weinig van gehoord. Um, maar uh, je kunt zeggen dat Saddam Hussein voor sommigen... Uh, nog wel een beetje levend is. Uh, in eerste plaats bij zijn slachtoffers, die nooit over de trauma's zijn ingekomen die zijn bewind heeft uh, veroorzaakt. Maar als gevolg van de slechte situatie uh, na de val van Saddam Hussein, die nu uh, nog steeds voortduurt, uh, heb je dus ook een beetje een soort uh, nostalgie bij sommige Irakjes, die zich herinneren dat toen de tijd orde en veiligheid heerste. Dat bijvoorbeeld na de aanval van de Amerikanen op uh, Bagdad in 1991 over Kuwait, dat toen heel snel oude bruggen. Alle verwoeste bruggen en dingen weer snel werden hersteld. En nu, nu zijn ze al heel lang van Saddam af. Saddam is zijn in 2003 eh, omvergeworpen en in, in 2006 dus opgehangen. Maar eh, er heerst nog steeds ontzettend veel onveiligheid. Er is een gigantische corruptie. En de regering Maliki, de premier Maliki, die vertoont steeds meer eh, dictatoriale tendensen. Dus met name dus bij de, laten we zeggen, het soenitische gedeelte van de bevolking... daar is er wel een soort nostalgie die je ook een beetje in Oost-Europa hebt gehad... na de val van het communisme. En toen in één keer de democratie toch nog niet alle problemen leek op te lossen. Uh, de Soenieten, zeg je, bij de Shiiten en de Koerden is het anders? Nou, ook daar is veel uh, teleurstelling. Maar goed, uh, die verlangen die hebben zo onder Saddam Hussein... specifiek als groep geleden... dat ze daar niet snel Saddam Hussein weer terug willen. Maar die verlangen ook wel weer terug naar een situatie... waarin in ieder geval orde en veiligheid... dat je niet uh, druk hoeft te maken of je uh, kunt worden getroffen... door weer een nieuwe aanslag. Want dat geweld leeft weer op... al is het niet meer te vergelijken met uh, een paar jaar geleden. Dus uh, er wordt uh, tamelijk veel ontevredenheid uh, in Irak uh, geuit. En ja, dan, dan krijg je... Vanzelf, dat, dat er een soort valse nostalgie bestaat... naar de periode waarin er weliswaar veel uh, dictatoriaal optreden was. Maar uh, orde en veiligheid uh, in ieder geval uh, op straat uh, waren gewaarborgd. Ja, dat je Onvermijdelijk, denk ik. Dank je wel, Bertus Hendricks, over uh, de executie van Saddam Hussein vijf jaar geleden. We gaan door met uh, de krant van morgen. Die is gelezen door Freddy van Tijn. Misbruik van sociale uitkeringen komt nauwelijks meer voor... Dat mensen in een uitkering zitten komt niet door die mensen zelf, maar door gebrekkig functioneren van uitkeringsinstanties. Dat zegt premier Rutte in een interview met het Nederlands Dagblad. Mijn overtuiging is dat bijna iedereen die kan werken, wil werken. Het aantal uitvreters, zoals mensen met een uitkering in de jaren tachtig werden genoemd, is een te verwaarloze minderheid, zegt Rutte. De Telegraaf schrijft dat Schiphol als mondiaal knooppunt aan betekenis verliest. Samenwerkingsverbanden als Star Alliance en OneWorld richten zich steeds meer op andere luchthavens in Duitsland, België en Engeland. Schiphol wordt zo steeds afhankelijker van Air France-KLM en hun SkyTeam-alliantie. In trouw probeert chef Stevo Akkerman... het wereldnieuws van 2011 samen te vatten in duizend woorden. Ik ga daar niet nog weer eens een samenvatting van maken. Beter is het een citaat dat Akkerman gebruikt over te nemen... Toen Zhou Enlai om een oordeel werd gevraagd over de Franse revolutie... en die was in 1789, antwoordde de Chinese premier... en dat was dus in de jaren 70, veel te kort geleden om iets over te kunnen zeggen. Jonge mensen die genezen zijn van kanker hebben grote problemen om een levensverzekering of een hypotheek te krijgen. Vaak worden ze geweigerd of moeten ze een veel hogere premie betalen, ook als de ziekte al langer geleden is. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Zuid en de Universiteit van Tilburg. De Volkskrant schrijft erover. India krijgt voorlopig geen wet die corruptie aanpakt. Zowel de regering als de oppositie heeft baat bij uitstel van echte maatregelen, schrijft het Nederlands Dagblad. De Lokpal-wet zou een ombudsman aanstellen die corruptie kan vervolgen. En die corruptie is gigantisch. De wet was dinsdag wel aangenomen in het Huis van het Volk, maar in het Indiaanse Hogerhuis haalde die het niet. Arjan Visser sprak in Amerika met Leo Vrooman, de 93-jarige Nederlandse dichter... voor zijn interviewreeks De Tien Geboden. Over de Tweede Wereldoorlog, zegt Vrooman onder meer... volgens mij gaat het niet over goed en fout, maar over sterk en zwak. Over gezond en ziek. Hitler was een zieke man. Hij kon het ook niet helpen. De kans om morgen de hoofdprijs van 30 miljoen te winnen in de staatsloterij... is 0,00002 procent. Dat schrijft het AD. En ook de Volkskrant schrijft over die kans en voegt eraan toe... dat de kans dat iemand ergens tijdens de komende tien jaar... zal worden getroffen door de bliksem en daarbij om het leven komt... aanzienlijk groter is. Bijna drieënhalf keer groter. Toch loopt de storm, zeker bij winkelier Kosterman in Zwolle. Want, schrijft het AD, wie daar koopt... loopt een meer dan gemiddelde kans in de prijzen te vallen. Al snapt niemand hoe dat kan. De staatloterij bevestigt het. In de winkel is recent een prijs van 2,9 miljoen euro gevallen. Daarvoor nog een miljoen, drie keer een half miljoen... verder een keer 250.000 en 23 keer 1000 euro. 100.000. 100.000 euro. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. De grootste New Year's Eve party vindt morgen weer plaats op Times Square. En daar is het al een aantal jaar de traditie om daar, net voor het aftellen, dit nummer van John Lennon te laten horen. Somberheid troef. In alle terug- en vooruitblikken voert de eurocrisis de boventoon. De economie is in recessie, de werkloosheid stijgt, er moet worden bezuinigd. Wij zijn somber, maar hoe somber is men in de zuidelijke Eurolanden? Ze worden gezien als de bron van alle kwaad en moeten fors bezuinigen... om de internationale markten en instellingen tevreden te houden. Hoe kijkt men naar het nieuwe jaar in Spanje, in Italië en in Griekenland? We gaan erover praten met drie heren. Correspondent Bas Mesters in Italië. Historicus Kees Klok, die een groot deel van het jaar in Thessaloniki in Griekenland woont. En Spanje-correspondent Rob Zoutwerg. Goedenavond, alle drie. Uh, Rob, ik wou met jou beginnen, want bij jou was er vandaag nog fors economisch nieuws. Het nieuwe ja. kabinet maakte zijn eerste bezuinigingspakket bekend. Hoe ziet dat eruit? Ja, nou, we, we dachten allemaal dat het dik 4 miljard zou zijn dat aangekondigd zou worden. Het eerste eh, kwart zeg maar, van ruim 16,5 miljard bezuinigen in Spanje. Maar daarna hoorden we de vicepremier zeggen dat de situatie eigenlijk veel erger is. Het begrotingstekort in het land veel groter is dan verwacht. En dat er ja, gewoon veel meer bezuinigd moet gaan worden. Want die 16,5 miljard, is dat voor één jaar of voor meerdere jaren? Ik hoor Rob niet meer. Ik denk dat de lijn even weg is. Kan dat kloppen? Ja, de lijn is even weg. Nou, dan gaan we maar even door naar uh, Kees Klop. Want die, die zit hier bij mij, Kees Klop, want die zit hier bij mij in de studio. Hoe is de situatie in Griekenland op het moment? Ja, uitermate somber. He, de Grieken zijn uh, boos, maar vooral ook, uh, ja, ik zou haast zeggen depressief. Echt depressief, ja? Ja, er is Zag een er hele... Uit? Ja, een, een, een, een, een er is een soort moedeloosheid. He, er is een golf van, uh, ja, ja, ellende over de mensen heen gespoeld... Salarissen gekort, heel veel ontslagen, heel veel bedrijven... heel veel zelfstandigen ook die gewoon failliet gegaan zijn. Uh, heel veel extra belastingen, extra kosten, prijsverhogingen. Vandaag werd weer aangekondigd dat de elektriciteitsrekening... met 9,2 omhoog gaat en heel veel mensen die... Uh, die zien uh, nauwelijks meer waar nee. ze aan toe zijn. Nee, de ellende stapelt zich op. Ja, ja. Ja, ja. Ik hoor dat op Zoutberg weer is. Rob, we gaan weer even terug naar jou. Ja. Mijn vraag Hallo. was, die 16,5 miljard mm -hmm. waar je het over had... is dat voor één jaar of voor meerdere jaren? Nou, daarvan heeft uh, de regering gezegd bij het aantreden... dat ze het eerste wat we nu gaan doen... Uh, ruim 16, uh, en, uh, 16 miljard bezuinigen. Uh, en dat wordt, um, zo moet je het voorstellen... het komende jaar verspreid over vier kwartalen. Nou, we zaten er allemaal klaar voor wat ik net zei... dat, dat dus voor dat eerste kwartaal... er zomaar zeg 4 miljard aan kaasschaaf operaties en bezuinigingen en bevriezingen en noem het maar op... Ja. zou worden aangekondigd. En toen ineens kwam dus de vice-premier uh, uh, uh, de la, uh, Santa Maria... Santa Maria tentie persconferentie naar buiten zegt het tekort was veel groter dan we de hele tijd dachten 2% hoger 8% en dus moeten we wel draconische maatregelen gaan nemen. Dus Dat is de boodschap nog, van ja, Dus ze gaan ze veel harder ingrijpen. Wie Precies. is een beetje duidelijk geworden wie het gaat merken? Waar wordt op bezuinigd? Nou ja, eigenlijk moet je beter zeggen wie gaan het niet merken. He, wat gaat er omhoog volgend jaar? Jawel, er is ook goed nieuws. 1% gaan de pensioenen omhoog in Spanje. Dat is ook een verkiezingsbelofte geweest van de conservatieven. Maar ja, verder moet je zeggen, gaat gewoon iedereen het merken worden. Allerlei tijdelijke belastingen ingevoerd... die de komende twee jaar van kracht worden. Tijdelijke verhoging hè, van allerlei uh, belastingsgrijven, inkomstenbelasting, onroerend goedbelasting. En met name als je een duur huis hebt uh, gekocht ambtenaren gaan het merken, zij vooral, hè, salarissen bevroren, waren al bevroren, worden ook de komende jaren bevroren. Ze moeten langer gaan werken voor hetzelfde geld, twee uur meer per week. Okay. En last but not least kwam, uh, uh, kwam daar toen nog een keer overheen dat het hele ambtenarenapparaat van het Rijk ook nog een keer gesnoeid gaat worden. Daar gaat 18% van het personeel eruit. Oké, okay, dus ze moeten het nog met minder mensen doen. Ja. Ik las ook alle feestdagen gaan naar de maandag. Wat betekent dat? Ja, nou dan kom je uh, terecht op een, uh, op, een, uh, op een mooi onderwerp wat in Spanje altijd speelt. Het gaat om de productiviteit in dit land. Want het is zo, ja, de Spanjaarden werken wel, werken wel hard en ze werken in uren ook wel meer dan bijvoorbeeld in Duitsland of in Nederland. Maar de productiviteit van het land is heel laag. Een van de problemen hier. De feestdagen, met name de lokale feestdagen, weet je In Madrid merk ik dat ook. Dus dan Opeens op woensdag is er weer een heilige jarig. Dat moet gevierd worden. En zoals dat hier dan heet, een puente, een brug vanaf het weekend... tot en met dan bijvoorbeeld woensdag, Nou, dan blijf je lekker weg. Je hebt nog een paar uh, dagen ja. erbij op en je blijft lekker lang weg. Daarvan heeft de premier nu gezegd, dat is gewoon beroerd voor de productie productiviteit van het land, want dat schema wat je net uh, voorstelt, het herhaalt zich in het hele land. Dus wat er gevierd wordt, heb ik het niet over uh, kerstdagen en paasdagen bijvoorbeeld, de belangrijke feestdagen maar de lokale heiligen zeg maar die gaan het wel merken, want die worden vanaf nu op maandag gevierd om te voorkomen dat mensen al, uh, zeg maar een aantal dagen per week wegblijven en op die manier ja dat het gewoon slecht is voor de productiviteit van ja. Spanje. Ja. Ze zouden ook kunnen stoppen met de siesta, als het ja. over productiviteit gaat, wordt daarover gesproken. Ja, er wordt serieus over gesproken. Het is nog een, een absoluut... Uh, als je het over heilige hebt en heilige huisjes... Dus dan, ja. dan is dat er wel één. En de meeste Spanjaarden willen er niets van horen. Maar er zijn hier wel serieuze uh, groepen... Uh, die aan het berekenen zijn wat dat eigenlijk op zou leveren... als de siesta uh, gewoon op zou houden om vier uur in de middag. Weet je, Twee uur, uh, oké, okay, dan gaan we allemaal naar huis... of, uh, of, of naar, naar, naar het restaurant om wat te eten. Maar we zijn om vier uur weer terug. Je ziet nu... Ik merk het ook in mijn eigen werk. Na twee uur in de middag durf ik gewoon niemand meer te bellen. Ook niet tijdens die siesta, maar ook niet daarna. Die siestas die duren ontzettend lang. Die duren er... gewoon van twee tot zes? Nou, de uur van twee tot vijf. Maar wat er terugkomt op de zaak... heeft inmiddels ook een, een fles achter de kiezen. Uh, ik wil niet zeggen dat ze allemaal dronken achter hun bureau zitten. Maar nee. je kan je voorstellen, het, heeft ook, het komt weer terug op dat oude onderwerp. Die productiviteit van het land. Echt een onderwerp van premier Agoy. Daar gaat hij de komende jaren echt aan werken. Maar ja. zijn er politici die, die durven voor te stellen om dat af te schaffen... of gaat het zover nog niet? Het zit er nog in de onderzoeksfase. Ja, het zit nog in de onderzoekscommissies. En ik heb er wel eens mensen over geïnterviewd hier op straat. Die zeiden, uh, dan mag je niet aankomen. Dat is van ons, dat is echt Spaans. Maar ja, ik heb ze ook wel eens gezegd... jullie zijn ook gewoon een beetje dom. Want je gaat om negen uur beginnen ochtends te werken. Je bent om acht uur s'avonds pas klaar. Je kan ook om vijf uur in de middag al thuis zijn... Ja. Nou ja, dan kijken ze je aan en zeggen, ja nee, dat is, dat is uh, iets voor jullie. Uh, in het Do Doen, we niet? Nee. <laughs> Doen we je niet. Die ja. luie Spanjaarden en Grieken en Italianen, zo wordt er overheen gedacht. Um, zonder euro zou Nederland wellicht uh, beter af zijn. We zitten nu vooral uh, te betalen aan allemaal knoflooklanden in het zuiden van Europa... die hun zaakjes niet op orde hebben. Ja, knoflooklanden, zo worden ze genoemd, meneer uh, Klok. Uh, is er een typisch uh, Grieks gerecht met knoflook? Uh, er zijn heel veel Griekse gerechten met knoflook... Wat is uw favoriet? Uh, mijn favoriet is Imam Baldi. Dat is een, uh, een, een uitgeholde uh, aubergine. Waarvan de vulling dan met, uh, met, met uien en veel knoflook wordt aangevuld. En dan gaat de bechamel-saus over. En dat gaat dan in de oven. En dat, uh, ja, dat smaakt uitstekend. Klinkt moet ik inderdaad heel goed, ja. Basmesters, ja. hoe is dat in Italië? Hoe gebruiken de Italianen knoflook? Nou, eigenlijk is knoflook samen met olie en uh, peperoncino, kleine pepertjes, zijn de basis van elke goede pasta-saus olie, een beetje knoflook... in stukjes snijden, niet fijn knijpen... Uh, wat peperoncino erbij... En dat verwarm je en daarna doe je pas de tomaten erbij... of de pesto of andere dingen. Dus dat is in elke maaltijd de basis. En dat is het geheim van een goede pasta saus. Ja, klinkt ook heel goed. En Rob, hoe eten jullie het in, uh, in Spanje, de knoflook? Ja, ja, dat hebben de Italianen van de Spanjaarden, hoor. Ah. Hier, hier dus ook heel veel olijfolie met knoflook. Ik zou zelf mijn uh, favoriete gerecht noemen gambas al agio. Uh, garnalen met, uh, met knoflook. Beetje olijfolie in een, uh, een aardewerker pannetje op het vuur zetten hitte, schijfjes, knoflook erin... en daar die gambas uiteindelijk overheen, die dan nog rauw zijn... die klaar laten sudderen en de pan al dampend op tafel zetten. Pas op dat je mond niet verbrandt. Erg lekker. Ja. Ik vraag er een beetje naar ook om te horen hoe de sfeer is. Maar ook of dit misschien de oorzaak is dat al die mensen in die knoflooklanden... inderdaad zo langs sieste houden, meneer Klok. Er wordt gewoon heel goed gegeten daar. Er wordt heel goed gegeten. Grieken eten ook smiddags hun hoofdmaaltijd... Grieken hebben ook gedeeltelijke siesta. Uh... Staat die ter discussie? Die staat niet ter discussie. Nou ja, in zoverre, ze hebben dan van, van, van drie tot vijf, wat noemen wij, oris isigias, de rustige uren. Dan kunnen mensen gaan, gaan rusten, gaan slapen als ze willen. En tussen één en drie? Uh, tussen één en drie wordt er gewoon gewerkt. Dan wordt er Nou ja, gewerkt. tussen één en twee, half drie ongeveer, houdt het op. En dan gaan mensen dus uh, naar huis om te eten. En dan wordt er s'avonds, uh, tegen een uur of zes, wordt er weer flink aangepakt tot een uur of negen, half tien. En dan, Soms, dan wordt er, het er hard het geweest is. weer. Uh, ja, Dat Spaanse gevoel wel... wat net door Rob beschreven werd herkend. U niet. Nee, nee. Grieken, zijn, Grieken drinken ook wel wat, maar zijn, uh, bij de, bij de, uh, er gaat wel een glaasje wijn... maar uh, bij de meeste Grieken zijn dat geen flessen en nee. ze kunnen daarna nog wel aan het werk. Bas, Italië, hoe is het aan met de siesta? Nou, in Milaan is het gewoon Noord-Europees ritme, daar wordt uh, hard gewerkt. In Rome heb je een fijne siesta van 1 tot 5, zijn de winkels vaak dicht. Uh, maar daar geldt ook heel sterk dat in Zuid-Italië wordt eigenlijk nauwelijks gedronken één glas... Want het is niet stoer om veel te drinken. Je bent geen macho als je, je niet meer gecontroleerd bent, zeg maar. Noord-Italië daarentegen houden ze er wel van om een flink glas te nemen. Maar dat gebeurt dan toch uh, tijdens dat werk en uh, in, in die kleine pauzes niet zoveel, maar pas daarna. Ja, en er is geen discussie over of die kan blijven bestaan in deze economisch sombere tijden? Nee, er is wel discussie geweest over die beroemde ponten waar Rob het ook al over had. Die brug tussen de vakantiedagen. Hier wilden ze dat ook afschaffen, vakantiedagen midden in de week en dan zo'n dag ertussen. Maar dat is er gewoon niet doorgekomen uiteindelijk. Het, zijn natuurlijk ook de heiligen, het land van de heiligen kun je niet zomaar dit allemaal afschaffen. Dus, uh, en dat is het proces wat je steeds hebt met die maatregelen. Het wordt flink ingezet door regeringen. Maar vervolgens probeert het parlement om allerlei redenen ook nog een beetje er vanaf te knabbelen natuurlijk. Oh ja. En wellicht dat dat ook in Spanje nog gaat gebeuren. Dat zou kunnen nog, ja. Bas, ik blijf even bij jou. Oud en nieuw staat voor de deur. Wordt dat dit jaar anders gevierd dan anders, denk je? Nou, het is in ieder geval zo dat als de mensen wakker worden op 1 januari... dan zien ze dat hun... Uh elektriciteitsrekening met 5% omhoog zal gaan, Ai. dat de verwarming 3% duurder wordt, dat de, de, de tol op de autostraat, de, de snelwegen 3% duurder wordt. Kortom, het is duidelijk minder vrolijk dan andere jaren, maar dat zal niet voorkomen dat veel Italianen toch weer een rode onderbroek zullen aantrekken op oh ja. 31 december. Dat doen ze altijd, hè? Omdat die... Ja, dat brengt geluk. Dat is een beetje het bijgeloof hier. Je trekt hem aan op 31 december. In de lingeriezaken wordt nu ook meer rood verkocht. Je verbrandt hem op 1 januari. En dat zou dan uh, uh, rijkdom en geluk brengen. Zoals ook het eten van uh, kikkerertjes met, uh, met een goede worst. Die erten die, die die, die staan dan voor, um, voor geld eigenlijk, voor, voor, voor munten. Nou ja... Wellicht dat het helpt. Te, ja, te, te, het is harder nodig dan ooit, zou je zeggen. Precies. Ja. Meneer Klok, uh, wat ziet u om zich heen in Griekenland? Bij, ziet, ziet u iets van de armoede, of hoe moet ik het noemen? Ja. Ja, dat zie je heel duidelijk. Uh, om, om een voorbeeld te geven, uh, Thessaloniki, Athene ook... maar ik spreek dan uit de situatie in Thessaloniki. De hele levendige stad, waar je bij wijze van spreken... drie uur s'nachts altijd nog wel een restaurantje vindt... om wat te gaan eten. Hè, de Bouzoukia die dan nog vol, volop bezig zijn. Dat is allemaal stukken minder... Uh, die, die, die restaurantjes om drie uur nachts zijn dicht, die zijn niet meer open? Nou, er zal er misschien nog wel eentje open zijn, maar het is veel minder. Uh, er is veel minder levendigheid op straat. Um, als je bij de markt kijkt, de centrale markt, had je al van die straatjes... met allemaal restaurantjes, dan kon je altijd heerlijk eten en zo. En dat zijn ook gewoon ondernemers die viert gegaan zijn? Dat is een derde, twee derde is daarvan weg. Twee derde? Ja, de mensen kunnen het gewoon niet volhouden. Aan de ene kant hebben ze veel minder klandisie... En de mensen die komen op die steden minder. Aan de andere kant zegt de gemeente, die willen ook hun deel. De belastingen gaan omhoog. Eh, eh, er, wordt veel meer, eh, ja, er wordt veel meer de duimschroeven aan, aangedraaid. Ja, zeg maar. Dus juist in die horecasector zie je al hele harde klappen. Je ziet het eh, in, in, met name de kleine zaken in de middenstand. De kleine supermarkten, de kleine buurtwinkeltjes. Bij, bij mij in de buurt zijn vrijwel alle buurtwinkeltjes verdwenen. Er zijn alleen nog twee supermarkten over. en. Eh, eh, die, die, die trekken dan alle klandizie. Een ja, kaalslag. Ja, een enorme kaalslag. En dat zie je met name in de horeca en het centrum ook. Ja. Hè, dat uh, veel minder dan wat het was. Rob Zoutberg, hoe is dat bij jou? Zie jij bij vrienden en kennissen al dat ze aan het bezuinigen zijn? Nou ja, ik merk, ik, ik merk vooral dat het iedereen raakt. Iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. De een kan zijn huis niet verkopen, de ander is gekort, de ander is, heeft, heeft zijn uitkering bevroren uh, gezien. En er is wel één ding, hè? als je het over crisis hebt... dan wordt in Nederland ook heel veel over crisis gesproken. Ik hoor net hoe dat in Griekenland eruit ziet. Dat is in Spanje gewoon hetzelfde beeld. Hè? De, de dichtgeplankte winkels uh, bij mij in, in de straten uh, voor mijn huis. Uh, de, men, de rijen voor de voedselbank uh, dan weer om de hoek. Ik moest van week, ging ik een krant kopen. Toen ben ik echt, het is echt zonder overdrijven dat ik dat zeg. thuis. werd ik door tien bedelaars aangesproken die geld van me wilden. Dat zijn dingen die ik nog nooit eerder in Spanje heb meegemaakt. De crisis is gewoon heel erg Voelbaar iedereen heeft daarmee te maken en, en, en, en kan het om zich heen zien zodra hij de straat op gaat. En is de verwachting dat het beter wordt vanaf 1 januari? Uh, nee. <laughs> nee, nee, nee, helemaal niet. Zo... niet. Nee, er is, er is werkelijk geen lichtpuntje, want de, de, net als in Nederland is gewoon de economische motor die is gewoon weer tot stilstand gekomen. Uh, men maakt zich klaar voor een nieuwe recessie. De Spanjaarden hebben massaal natuurlijk op die conservatieven gestemd, maar ook omdat ze weten wat wat ze te wachten staat en wat ze ook wilden... dat het land weer op de rails komt... maar weten dat ze daar een hoge tol voor moeten gaan betalen. En dat zijn gewoon enorme bezuinigingen... waar we het daar straks al over hadden. En die, die 8 miljard die ik, dan, die ik daar straks noemde... dat is gewoon maar het begin oh ja. van alle ellende. En de Spanjaarden ik moet je ook zeggen hoor, het is, het is een beetje tijdend lijken ze op de klappen te gaan wachten. Het is heel berustend. Ik zie geen grote protesten of demonstraties nee, nog. Nee. Misschien komen die er wel, maar dat is niet op dit moment. Bas, Italië heeft een nieuwe regering met een uh, populaire premier. Althans, dat is het beeld dat wij hier hebben. Uh, heb, hebben ze hun hoop op hem gevestigd, op Monti? Nou ja, je kunt eigenlijk zeggen dat Monti uh, uh, voor de korte termijn volgens veel Italianen echt het goede doet voor Italië. De zaken saneren en vooral ook vertrouwen uitspreken, uitdragen richting Europa. Wat een enorm verschil is eigenlijk met wat je hoort van uh, de collega's in Griekenland en Spanje. Is dat je in Italië, ja de, de crisis, uh, er is veel zorg, er is veel bezorgdheid. Maar je ziet het nog niet zo heel erg sterk zeg maar, op straat met sluitende winkels, ja, het is allemaal wel wat minder. Je ziet het meer, zeg maar, aan de wegen... waar al jarenlang meer gaten invallen. Overheidsgebouwen die al langer niet werden onderhouden. Er werd eigenlijk stiekem al heel veel bezuinigd... door de vorige regeringen, Regering waardoor dus eigenlijk... het begrotingstekort ook vrij beperkt is gehouden. En in Italië... Sorry, is er één element heel belangrijk? Wat maakt dat mensen misschien nog zelf het een beetje draaiende weten te houden? Heel veel mensen werken zwart. Er is een enorme zwarte economie. 270 miljard euro elk jaar wordt er, gaat er om in die zwarte economie. Dat is, en, en dat is de helft. Ja, dat is gewoon dat je zelf je, ja, je haar illegaal aan het knippen, zou ik maar zeggen. Dat soort dingen moet ik aan denken. Of is het echt ook maffia? dat allebei, er is enerzijds maffia. Het zijn uh, gewoon de uh, grote bedrijven in Noord-Italië... en kleinere bedrijven in Noord-Italië... Die, die een deel buiten de balans doen. Maar daarnaast zijn het bijvoorbeeld ook de dieraars... die een deel van de rekeningen zwarte uitschrijft. Oh ja. Of bijvoorbeeld de, de, de logopedisten... die um, behalve op het werk ook nog thuis uh, kinderen... leert uh, netjes praten en daar weer geld verdiend. En al die bijverdiensten die maken dat families... die um, samen toch nog een redelijke... Uh, buffer hebben op dit moment... Maar goed, de vraag is wat er gaat gebeuren. Want Monti wil juist die zwarte economie gaan ja. aanpakken. Ja. En dat is waar de Italianen, veel Italianen ook bang voor zijn. Want daarmee wordt eigenlijk pas een familie echt uh, aangetast. Ja. Dat gaat dus niet om de gewone arbeiders die een vast loon hebben en niks erbij kunnen doen. Maar in Italië heb je 5 miljoen ondernemers. En, en je hebt een heleboel mensen, zoals leraren ook, die ook in de bijuurtjes bijles kunnen geven. Nou, dat soort mensen die moeten een beetje beter gaan opletten. En die zijn uh, extra bezorgd. Ja. Kees Klok, um, uh, Rob Zoutberg zegt dat de, de, de Spanjaarden zijn berustend. Dat beeld hebben we van Griekenland niet. Nee, uh, de Grieken zijn behoorlijk opstandig. Dat wil zeggen, er is ont ontzettend veel verzet, uh, maatschappelijk verzet. Met name van de vakbonden. Die uh, ja, st nog steeds pal staan voor uh, wat zij vinden hun verworven verrechten. En wordt dat ook breed gedragen al? Nou... Dat is de vraag. Je ziet, bij, er wordt nog voortdurend gestaakt. En nu is pas de staking van belastingambtenaren door de rechter afgeblazen. Dus dat is nu weer even over. Maar na de jaarwisseling gaan de, de apothekers weer staken... Um, bij die stakingen worden dan altijd van die rally's gehouden, demonstraties. Je ziet wel dat het aantal mensen dat daar aan deelneemt, gestaag afneemt. Ja. En er ontstaat dan ook een soort van berusting van het kan niet anders? Of zijn ze murw? Nou, ze zijn murw. En een deel, groot deel van de Grieken heeft ook wel door van... ja, eigenlijk schieten we met die stakingen ook niets op. Maar ja, je collega's op het werk staken, dus je moet, dus mee moet wel meedoen. Want anders ben je nee. de outcast. Maar je gaat niet meer achter het vaandel van de vakbond de straat op. Dus dat... He, maar er is nog wel een behoorlijk maatschappelijk verzet. Grieken leggen zich niet zo gauw neer bij, nee. bij dit soort maatregelen. Maar wat verwacht u voor het komend jaar? Gaat het hele land lam liggen of komt het langzaam weer op gang? Nou, ik, ik, ik ben niet optimistisch voor het volgend jaar. We, we, we zitten echt nog in de fase van een totale economische en maatschappelijke ineenstorting. Ja. En waar dat gaat eindigen, is ik, nog ik, niet te ik, zien. ik hou mijn hart vast. Maar nee. ik zie ook nog weinig lichtpuntjes. Uh, Rob, jij bent net iets minder somber, hè? Nou ja, de, de, de, de Spanjaarden die zijn ook mensen die, die als, je, als je ze op één ding nooit kan betrappen, is het op lange termijn denken. Dus het ja. gaat altijd om de korte termijn ja. en altijd vinden ze wel weer oplossingen. Dat moet je de Spanjaarden wel nageven. Uh, ja, ze hebben ook gezegd, de regering zegt, we gaan echt op de lijn van Brussel zitten. We gaan echt het begrotingstekort serieus aanpakken. We gaan ook echt banen scheppen. Maar mijn vraag is wel een beetje: wat gaan al die mensen dan doen? Weet je wel, 23% werkloosheid. Uh, ruim 5 miljoen Spanjaarden zonder werk. Kijk, huizen hoeven ze niet meer te bouwen, want er staan er ongeveer 2 miljoen te koop. Ja, uh, dus het moet ergens of, anders vandaan komen. Asfalt hoeven ze ook niet meer neer te leggen, want de wegen zijn er. Dus ja, de, dat is de vraag. Okay. Waar komt dat werk vandaan? Goed, Rob Zoutberg, Bas Mestes en Kees Vlok. Ik zou zeggen: nu alvast een heel gelukkig nieuwjaar allemaal. Dank je wel. Zip-ricotted to it. I Sherry Diane. De, het is een debuutalbum van haar... en dat, volgende week is dat de Radio 1 CD. We gaan luisteren naar de 37ste president van de Verenigde Staten... Richard Nixon heeft spijt van het afluisterschandaal Watergate. I'm sorry. I just hope I haven't let you, let you down. Well, when I said I just hope I haven't let you down. That said it all. I had. I let down my friends... I let down the country, I let down our system of government, yep, I, I I let the American people down, and I have to carry that burden with me for the rest of my life. Ja, stevige schuldbetuigingen van uh, Richard Nixon. Zijn reputatie lag aan Diggelen. Een nieuwe biografie die volgende maand uitkomt... komt het imago van de oud-president bepaald niet ten goede. Hij zou contact hebben gehad met de maffia. Hij zou opdracht hebben gegeven een journalist te vermoorden. En hij zou een geheime homoseksuele relatie hebben gehad. Willem Post, Amerika-deskundige verbonden aan Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja, De biografie die is geschreven door journalist Dan Fulsum. Uh, komt volgende maand uit. Is dat een uh, goede journalist? Nou, dat is wel een gerenommeerde journalist. In de Nixon-jaren volgde hij vanuit uh, de international desk van persbureau UPI, bekend persbureau. Ja, alles wat er met, uh, met Nixon zoal gebeurde. En ook met latere presidenten, zelfs tot en met het Clinton-presidentschap. Dus het is niet zomaar een, een journalist. En ja, je zegt het al, volgende maand verschijnt het boek. Maar het heeft toch in uh, al heel wat kranten over de hele wereld het nieuws gehaald de afgelopen uren. Ja, en de, die dingen die ik noemde, hè, de, kunnen we er echt vanuit gaan dat die gebeurd zijn of zijn dat nog mensen? maar geruchten want het boek is er nog niet dat is natuurlijk een beetje lastig op het moment ja, het is een beetje rode oortjes uh, journalistiek. Maar goed, het is wel een gerenommeerde journalist. En er zijn natuurlijk al zoveel speculaties geweest over, uh, over Nixon. Uh, en ook boeken verschenen en studies en documenten... en alles wat er uit Watergate uh, tevoorschijn kwam. Dat je eigenlijk dacht van, er kan niks meer bij. Maar wat heeft nu deze uh, journalist gedaan in de nadagen van zijn carrière? Hij heeft uh, ex-FBI-agenten geïnterviewd. Uh, nieuwe documenten zijn geopenbaard. En daaruit heeft hij een, uh, een verhaal geconstrueerd. Wat wel heel ver gaat. Hè? Want nogmaals, we wisten al heel veel. Maar nu wordt Nixon beschuldigd van een homo-maffia-affaire. Met, uh, met een loesje zakenman uit Florida. Waar hij 44 jaar mee omging. Tot aan zijn dood. Hmm. Ja, en dat, dat slaat toch wel als een, een bom in bij menigeen, moet ik zeggen. Bovenop alles wat er al bekend was. Dus. En zit dat dan in het homoseksuele of in het maffia? Of in het, de combinatie van die beiden? Nou ja, ik denk uh, beide. Kijk, wat, wat de, de eventuele homo-affaire betreft. We moeten nog even. Afwachten wat er in het boek staat. En of het alleen maar anonieme bronnen zijn, of mensen ook met naam genoemd worden. Zodat je toch een beetje kunt checken. Eh, wat, wat die homo-beschuldiging betreft. Kijk, Nixon was een family man. Hè, een fatsoensrakker. Uh, en die ook altijd heeft gezegd: Ik ben de, de eerste, de first man of America. Hij had een enorme haat ten opzichte van homo's. Dus ja, dan is het op zijn zachtst gezegd wel pikant dat je hiervan uh, beschuldigd wordt. Ja, en als het over fatsoen gaat, relaties met een, een, een maffia-zakenman uit Florida, die ook een een aantal keren in staat van beschuldiging is gesteld. deze Meneer Charles Bebbe, bijna een baby, de jongste aan een gezin. Uh, Riboso, ja, dat, dat was echt de man die ook contact had met Carlos Marcelo... de grootste maffiabaas in die tijd van heel Amerika. Ja, als je, als je zo iemand in je buurt hebt... En, en weet je, journalisten zeiden destijds al, die man... Hè, dus die Charles Bebbe Riboso. Mm -hmm. Die man, hoe kan dat dat hij steeds meevliegt met Nixon in de Air Force One? Want die was hij was er zomer... altijd bij? Hij was er altijd bij, tot aan het sterfbed van uh, Nixon aan toe. Hè. Bij de Watergate-onthullingen, ze golften samen, allemaal onschuldig natuurlijk nog. Hè. Ze, ze zwommen samen in het buitenverblijf Florida, wat, wat ook Nixon had bij Key Biscayne. Uh, maar hij liep ook zomaar het Witte Huis in en uit. Ja, ja, en en, en die... waren er toen geen gerichten dat het meer was dan zomaar een vriend? Nou ja, weet je, dat zijn dan van die wat losse verhalen. Er is een verhaal van een Time Magazine journalist... die aanzat bij een diner in het Witte Huis... en die zijn vork liet op de grond. En ja, dan kijk je wel eens zo onder de tafel... en hij zag beide heren hand in hand met elkaar zitten. Ja, dat verhaal, dat zijn natuurlijk dat zijn politieke gossip. Dat ging natuurlijk Washington wel, wel rond. Van, is dat niet een beetje wonderlijk, hè? de president mm. met zijn vriend zo hand in hand? Uh, maar goed, daar kon je nog niet echt een verhaal op baseren. Maar op basis van allerlei uh, ooggetuigenverslagen... Van destijds. De interviews die, uh, die Foolsum nu uh, gehouden heeft met, uh, met ex-FBI-agenten met name. Ja, dat, uh, dat doet wel een boekje open, moet ik zeggen. Ja. Michiel Vos, uh, correspondent in Amerika. Goedenavond. Goedenavond. Is er veel aandacht in Amerika voor de verhalen die wij nu hier bespreken? Nou, steeds meer. Ik denk dat wat Willem zegt uh, wel waar is. Voor de meeste Amerikanen geldt althans. We dachten dat we eigenlijk al het slechte nieuws over Tricky Dick Nixon wel wisten. <laughs> Maar nu komt dit er ook nog een keer bij, dat hij zijn vrouw zou slaan. Dat staat ook in dit boek. Dat hij uh, dus ook inderdaad een lange, dure homoseksuele affaire zou hebben gehad. Met een, inderdaad een zeer loesje zakenman. Dat kan er nog wel bij, zeg maar. En de, de, de Amerikanen staan niet meer versteld van het slechte nieuws over niks. En niks wordt eigenlijk nooit zeg maar gebruikt ten goede. Hij was natuurlijk ook gewoon president een paar jaar lang en hij heeft ook wel wat goede dingen gedaan, maar hij wordt altijd neergezet als eendimensionaal slecht. En iemand die het gewoon moreel volledig heeft laten zitten en Washington na Watergate en met Watergate zeg maar in een soort morele verval heeft gestort waar we nog steeds niet echt uit zijn. Dat is een beetje het idee en hij wordt ook bijvoorbeeld nooit aangehaald door de huidige presidentskandidaat aan de Republikeinse die, die graag natuurlijk het hebben over Reagan of over andere Republikeinse voorbeelden, maar mm. nooit over Nixon. Maar dat is inderdaad hier, de, deze nieuwe biografie, die wordt wel links en rechts besproken, ja. Ja, maar niemand uh, heeft meer iets met hem. Zijn imago was nee. al heel slecht, maar het kan kennelijk nog slechter. Nou ja, in imago was het al heel slecht. Ik vraag me af of het nog slechter kan. Al is het wel een, homo, een lange uh, homoseksuele affaire... voor iemand die inderdaad zo op morele en familiewaarden stond... is wel natuurlijk altijd pijnlijk. En, en, maar goed, het kan niet veel slechter. Ik ben wel eens in zijn uh, presidentiële bibliotheek geweest in Californië. En dat is ook zeg maar één grote poging tot het, het enigszins reanimeren van een echte Nixon. Want het is natuurlijk, het, hij zit al jarenlang, al decennia lang in de hoek waar alle presidentiële klappen vallen. Maar en hoe hij wordt nooit meer gebruikt. hoe doen ze dat nee. daar dan, in dat museum? Want wat moet je dan laten zien om die, die, die nou, reanimatiepoging enigszins succesvol te het laten lijken? Het verhaal rondom Watergate, wat we niet wisten, de dingen die we, waar we niet op letten. Uh, ik, ik bedoel, het is een paar jaar geleden en het zijn te veel feiten om hier nu op te noemen, maar you and I don't know the whole picture. Dat is een beetje het idee. En uh, je, ja, ja. als je alle feiten weet, dan is er wel heel wat meer aan de hand dan alleen maar wat jij weet uit uh, All the Presidents' Men uh, met Robert Redford. Ja, dat is ja. het idee. Uh, Willem Post, uh, de, de, ook nog dat verhaal dat hij opdracht zou hebben gegeven om een journalist te vermoorden. Is dat nieuw? Ja, weet je, dat verhaal. dat hadden we wel eens eerder in, in de media uh, gezien. Jack Anderson, een uh, befaamde columnist in uh, ook de jaren 60, 70. En ja, die, uh, die echt een soort van veten van had met, uh, met Nixon. en, en hem onderzocht op, op alle fronten. Dus ook Watergate, maar ook allerlei belastingaffaires. En ja, er zou door. en dat gaat dus heel ver. Ik had het even over rode oortjes, uh, journalistiek. Uh, maar het zou zelfs zo ver gegaan zijn. Uh, dat medewerkers van Nixon het stuur van de. De auto van Anderson wilde insmeren met LSD, zodat hij tijdens de rit onwel zou worden en zette hmm. pletters zou rijden in de buurt van Washington. Nou ja, He, uh, goed, dat, dat verhaal kenden we eigenlijk wel. Is maar dus niet nu gebeurt, zou dat worden bevestigd. Nee, en mag we misschien nog even aan toevoegen... dat bijvoorbeeld iemand als president Clinton... Uh, wel geprobeerd heeft uh, het uh, imago van Nixon wat op te vijzelen... Door, door te zeggen van, nou ja, hij heeft ook op politiek gebied... Hè, de toenadering uh, tot, uh, tot China en de detanten met, uh, uh, met, met de toenmalige Sovjet-Unie. Dat staat toch allemaal op het palmaris okay, van Nixon. Dus toch en Clinton goed. heeft zelfs gezegd van... Het, eindoordeel van Nixon valt goed uit. Maar aan de andere Sorry. kant denk ik, uh, het gaat in een democratie ook om het morele kompas van een president. Ja, jeetje, en als dit allemaal waar is, wat in dit boek staat, dan vrees ik toch dat Bill Clinton met dat morele kompas van Nixon niet aan de goede kant van de geschiedenis nee, staat. Dan nee. is het echt uh, ja, een president waar Amerikanen zich voor generen, zoals Michiel ook al net zei. Nou ja, Michiel Vos, tot slot, verwacht je lange rijen als het boek in de winkel ligt? Ja, ik verwacht wel rijen. Ik, ik, ik denk, eh, net zoals dat we nu allemaal naar Clint Eastwood's film over J. Edgar Hoover... Ja. was die al dan niet homo wellicht, kijken. En uh, de, de, de Newsweek cover met Meryl Streep als Margaret Thatcher. Amerika houdt van dit soort verhalen over oud-presidenten... of belangrijke machtige personen, vrouw en man. Ja. Ik denk dat er wel rijen okay. staan voor een biografie uh, over Nixon. Ja. Michiel Vos en Willem Post, beide hartelijk dank. Geen dank. Dag.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 Het is vijf voor twaalf. Vanavond sluiten we onze serie over decemberfeesten. Feesten rond licht en duisternis af met Sint Sylvester. En dat doen we met onze vaste verteller, cultuurhistoricus Gerard Rojakkers. Goedenavond. Hallo. Goeden ja, morgen dag. wordt Sint Sylvester gevierd. Uh, keurig op zaterdag en niet op woensdag of zo. Wie was hij? Uh, Sylvester, dat was een paus... Een paus die leefde rond het jaar 300, dus in het Romeinse Rijk. En uh, ja, hij was bischop van Rome en dus ook paus, maar dat stelde toen nog niet zoveel voor. Maar hij heeft vooral naam gemaakt doordat hij keizer Constantijn gedoopt heeft en bekeerd heeft tot het christendom. En dat was een soort genezend bad, want het heidendom dat werd toch gezien als een ziekte. En uh, paus Sylvester heeft hem daarvan afgewassen. En uh, dat is eigenlijk zijn belang belangrijkste wapenfeit. En okay. al in de Romeinse tijd werd 31 december als oudjaardag uh, gevierd en begon het jaar op 1 januari en de tijd daarvoor, uh, bij de Romeinen, was, uh, begon het jaar op 1 maart. Vandaar dat wij onze maanden september, oktober, november enzovoorts nog hebben. Die tellen vanaf 1 maart, okay. 7, 8, 19. Ja. Hij, hij is ook de patroonheilige van de huisdieren, heb ik me laten vertellen. Waarom is dat? Ja, dat is een patronaat wat hij ontleent aan een uh, legende, een soort drakenlegende. En dat is bijna een soort Harry Potter verhaal. Waarbij uh, paus Sylvester een draak die uh, zich in een kuil verscholen hield. Uh, en die uh, dagelijks wel zo'n 300 man uh, kon doden alleen met zijn slechte adem. Okay. Die heeft hij uh, letterlijk aan de ketting gelegd. En uh, heeft de draak bezworen in naam van uh, Christus. En zijn bek, die blies en snoof razernij, gesloten. Nou, dat is natuurlijk een patroon. Die uh, heel goed uh, gebruikt kan worden voor het domesticeren van dieren. En in feite is dit uh, legendarische verhaal ook een prachtige verbeelding van het beteugelen van het heidendom en heidense natuurkrachten uit de onderwereld. Dus op die manier werd dat in de volkscultuur als het ware uh, verbeeld. Hè. Wat de doop van Constantijn betekende, werd met die drakenlegende ook nog eens uitgelegd. Ja. Vuurwerk, hoort dat erbij op zo'n <laughs> Ja, niet in de Romeinse tijd, maar uh, tegenwoordig in Nederland zo. Sowieso. Het vuurwerk zoals wij dat kennen... Uh, dat uh, is eigenlijk... Uh, recent, dat dateert uit de 20e eeuw... is in feite geïntroduceerd... door de Chinezen. Wij... Uh steken vooral dat vuurwerk af sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar dat is echt dus een etnische innovatie in de Nederlandse volkscultuur. Vroeger gebeurde dat vooral met saluutschoten. waar waren er uh, beambten die uh, een geweer afschoten. Liefst voor het huis van een notabele op Nieuwjaarsdag. En dan kregen ze een, een fooi. Maar op het platteland gebeurde dat met karbietbussen, uh, Melkbussen die gevuld ja, ja. werden met karbiet. En we hoorden dat net ook al ja, in dat het luidspragment. Ja, ging hard. Ja, dat gaat hard. Dat is een heel spektakel. Soms staan die uh, melkbussen ook als een batterij in, uh, uh, opgesteld. En uh, nou, zo'n melkbus wordt gevuld met karbiet uh, en daar wordt dat water bij gedaan. En uh, met een lont wordt dat ontstoken. Boom! Zo de gaat dat dan. Erop, ja. Maar tegenwoordig doen ze het vooral met hun voetbal. En dan moet je vooral in Drenthe, Friesland of okay. Rijssel zijn. En uh, nou, daar kun je de komende dagen echt het spektakel meemaken. Is, is Sylvester een soort natuurlijk slot van al die decemberfeesten die we hebben besproken? Nee, eigenlijk niet, want uh, het natuurlijke einde van de wintercyclus, van de cyclus rond kerstmis, is Drie Koningen. Dat is 6 januari. Oké. Okay. En dat werd ook wel 13 dag genoemd, omdat dat het einde is van de periode van 12 nachten, en die beginnen dan met 24 december. En dat is eigenlijk een beetje een mythische tijd... Um, een tijd dat uh, zeg maar de voorouders in het oude uh, uh, Germaanse mythologische geloof ja. uh, nabij waren. En het is in feite ook de tijd die in volksverhalen okay. uh, bekend staat als de wilde jacht. Met figuren als Derk met de beer en mij... beren van Galen. Volgens mij en... kunnen we u eindeloos door laten ja, praten, maar wij gaan ermee natuurlijk... stoppen. Het was er genoeg om naar uw verhalen te luisteren. Dank cultuurhistoricus Gerard Royakkers. Morgen presenteert Max van Wezel. Hij praat dan met de muziekstamestellers van Radio 1. Die ook de muziek voor het oog uitkiezen over hun hoogtepunten en dieptepunten van het muzikale jaar. Dank voor het luisteren en graag tot morgen. Dag.